uur. Die gemeenteraadsverkiezingen, hè? die moesten dit keer maar eens echt over de gemeentepolitiek gaan. Want ja, er is genoeg aan de hand. Lokaal, dat vonden ze ook in Den Haag, hoorde ik steeds. Dus trapten bijna alle Haagse fractievoorzitters gisteren de campagne af in Amsterdam. Logisch. Winfried Baijens. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal op deze zaterdagochtend. Tijdens dat debat in de Bali liepen de gemoederen hoog op. Uh, daar hoort u zometeen meer over. Um, de eerste echte sportdag van de winterspelen is gaande. Gio Lippen zit voor ons klaar in Pyeongchang. Uh, en wat hebben scholen nou echt aan dat kerstverse onderwijsakkoord? Het komend uur hoort u dat allemaal hier in het NMS Radio 1 Journaal. Eerst de hoofdpunten van het nieuws. En dat krijgt u van Iselot Thomas. Goedemorgen. Goedemorgen. De Zuid-Koreaanse president Moon heeft de Noord-Koreaanse delegatie ontvangen... die in het land is vanwege de Olympische Winterspelen. De delegatie kreeg een lunch geserveerd in het Blauwe Huis in Seoul... de officiële residentie van de president. Onder de Noord-Koreanen is Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bij de openingsceremonie schudden Moon en Kim Yo-jong elkaar al de hand. Dat wordt gezien als een historisch moment... Kim is het eerste lid van haar familie... dat sinds de Koreaanse oorlog begin jaren 50 eh, Zuid-Korea bezoekt. Formeel zijn de landen nog steeds in oorlog. En dan is er ook meteen eh, het eerste olympische nieuws. Het olympische debuut van snowboarder Niek van der Velde... is namelijk niet doorgegaan. De 17-jarige Nederlander kwam in de trainingsrun... voor de kwalificatie van de sloopstaal ten val... En daarbij schoot zijn arm uit de kom. Hij zou ook een breuk hebben, een zware breuk. Van der Velde is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Kan dus niet meedoen aan de sloopstaal. De Amerikaanse president Trump verbiedt het vrijgeven van een memo van de Democraten over het FBI-onderzoek naar contacten tussen het campagneteam van Trump en Rusland. Het document bevat volgens Trump te veel gevoelige en vertrouwelijke informatie. Dat heeft het Witte Huis laten weten aan de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. De commissie besloot eerder unaniem om het document vrij te geven... maar Trump houdt dat dus nu tegen. Memo is een reactie op het document van de Republikeinen... dat Trump wel heeft vrijgegeven. Daarin staat veel kritiek op het FBI-onderzoek... en op het ministerie van Justitie. De vermoedelijke leider van het Mexicaanse drugskartel Los Zetas... is opgepakt. José María Guizar Valencia werd aangehouden... in een uitgaanswijk in mexico stad... Los Cetas is een van de grootste en gewelddadigste drugsbendes van Mexico. De afgelopen jaren werden in het land duizenden mensen gedood... bij drugsgeweld. De VS heeft 5 miljoen dollar gezet op het hoofd van Guizar Valencia. Het eerste debat voor de gemeenteraadsverkiezingen... van de landelijke partijleiders is rumoerig verlopen. Forum voor Democratie-voorman Baudet... kwam in Amsterdam fors onder vuur te liggen van D66, PvdA... SP en GroenLinks toen het over discriminatie ging... en toen hij de klimaatverandering een hoax noemde. CDA-voorman Buma noemde het een beschamende vertoning... voor de Nederlandse politiek. De VVD en de PVV waren niet bij het debat. Het weer, het kan nog glad zijn met minima rond het vriespunt. Ook komt er mist voor. Vanochtend nog een enkele bui, maar vanuit het westen steeds meer zon. En het wordt vanmiddag een graad of zes. Komende nacht veel wind, regen en sneeuw. Maar morgenochtend wordt het weer droog met wat zon.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 Het NOS Radio 1-journaal. Basisscholen krijgen er 237 miljoen bij om de werkdruk aan te pakken. De onderwijsbonden hebben daarover een akkoord gesloten met het kabinet. Gisteren werd dat bekend. Thijs Rovers is leraar op de Leonardo da Vinci school in Amsterdam... en medevoorzitter van de vakbond PO in actie. Meneer Rovers, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij willen eens gaan kijken hoe dat, uh, wat dat nou oplevert voor, voor scholen echt. Nou, u bent leraar op een school. Hoeveel ja. krijgt uw school er nou bij? Want ja, het is 237 miljoen, dat zegt niet zoveel. Wat betekent nee, het voor dat voor u? dat is inderdaad een, een, een vrij onwerkelijk bedrag. Uh, dat betekent voor een gemiddelde school... en dan, dan heb ik het over een school met uh, 225 leerlingen... betekent dat op jaarbasis zo'n 35.000 euro... die uh, schoolteams kunnen besteden aan de vermindering van de werkdruk. Ja. Dan zijn ze vrij in hoe ze dat willen besteden... Uh -huh. Dus je kan dan denken aan uh, kleinere klassen, maar je kan ook denken aan een extra klasassistent. Uh, of misschien een nieuw uh, computersysteem als je computers hebt, waardoor de administratie super lang duurt om in te voeren. Ja. Kun je dat daarvoor gebruiken? Dus de mogelijkheden met dat geld zijn uh, uh, vrij divers. En wat, wat, wat, wat denkt dat u, dat u ermee gaat doen, althans uw school? Wat zijn ja, de grootste problemen? Nou, ik, ik, ik heb daar wel ideeën over, maar het is iets wat je in je team moet gaan bespreken. Dus met, ja. met je collega's samen. En dat geeft ook weer mooi. Een mogelijkheid om het echt met z'n allen te hebben over die werkdruk. Uh, dus ja, ik, ik, ik zou heel graag een, een, een klassenassistent erbij willen bij ons op school. die gedurende de week voor over alle klassen. een beetje extra assistentie kan verlenen. Dat zou al heel veel werkdruk wegnemen. Uh, u noemt nog geen uh, extra leerkracht aannemen. in, in, in het rijtje van nee, oplossingen. Dat... Terwijl dat natuurlijk het meeste zou helpen. En, want ja, uh, kinderen worden naar uh, huis gestuurd, hè? Uh, ja, ja, dat zijn twee redenen waarom ik die niet, niet noem. Omdat ze met het geld dat er nu ligt dat nog niet kunnen betalen. Uh, en ze zijn er niet. Dus ook al zou, ik het, geld, uh, zou het geld wel afdoender zijn... dan kunnen we die leerkrachten nog steeds niet vinden... omdat er gewoonweg gewoon te weinig leerkrachten zijn. En dat is ook de reden waarom we nog steeds uh, doorgaan met acties. Uh, er is een tekort dat aan het groeien is... En dat, uh, ja, dat is niet te stoppen met deze werkdrukgelden. Daar moet echt nog meer bij willen we dat basisonderwijs gezond houden. We hebben al vanaf moment 1 ook gezegd... het gaat en om die werkdruk en om een salaris... waarmee je ook nieuwe mensen weer naar het vak toe trekt. Mm. En ja, een van die twee doelen hebben we nu binnen... Maar we gaan ook nog zeker door voor, voor dat tweede doel. Want ja, zonder genoeg leerkrachten um, is er geen onderwijs. Ja, dat is de vakbondsman die nu ook spreekt. Um, ik wil nog ja, even naar, het... naar de leraar. Gewoon, want Er werd ook veel geklaagd over die werkdruk die veroorzaakt werd door administratie. Dan komt er geld bij. Hè? Um, ja. hoe, hoe kan je nou ervoor zorgen dat dat geld uh, dat probleem oplost? Want op welke manier kun je die administratiedruk dan uh, verlichten? Ja, nou, bij sommige scholen heb je bijvoorbeeld geen administratief medewerker. Uh, dat betekent dat je aanmeldingen van uh, kinderen die nieuw de school in willen komen, zelf moet gaan doen. Uh, financiële boekhouding zelf moet gaan doen. Uh, dat zou je dus kunnen verlichten door een administratief medewerker in te kunnen uh, huren met dit geld. Dat is wel, dat is wel te betalen. Um, daarnaast zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld een, een, een sessie onder leiding van uh, een, uh, ja, iemand die met efficiëntie bezig is. Nou, dat kun je ook gebruiken. Hè, het, dit geldt om met je teams te gaan kijken hoe kunnen we dit nu als team zijn zo organiseren dat het ons minder werkdruk oplevert. Dus ja, je kan daar best wel creatief mee omgaan okay. hoe je die werkdruk gaat verminderen. Ook op dit, uh, op dit punt ja. als het om de administratie gaat. Want zoals ik eerder noemde, je zou ook kunnen denken aan het snellere computers, ja. zodat de tijd die je nodig hebt voor het invullen van de administratie gewoon ja, eh, praktisch korter wordt. Er komt wat verlichting. Dat is mooi om te horen. Wij houden contact, want de stakingen zijn nog niet van de baantijdsrovers. Ook dus van de vakbond PO in actie. Dank u wel voor de toelichting op deze zaterdagochtend. Dan gaan we naar Ierland. Gary Adams, de leider van het Ierse Sinn Fein, gaat met pensioen. Tijdens de Troubles, de dertig jaar lange strijd in Noord-Ierland was hij met zijn volle baard en forse bril het gezicht van de partij... die gezien werd als de politieke tak van de IRA. De Ierse terreurorganisatie die streed voor een verenigd Ierland. Hij, eh, Gary Adams, stond mede aan de basis van de Goede Vrijdagakkoorden... die voor vrede zorgden. Al zien veel Britten hem juist als iemand die hulde met terroristen. Vandaag neemt hij na 35 jaar afscheid van een bewogen politiek leven. Stormont, Belfast, Het was een politiek wonder in 1998. De gezworen aartsvijanden in Noord-Ierland sloten vrede met elkaar. Er ging in die tijd geen avond voorbij of Jerry Adams zat wel in de journaals. Decades this is, this is 2004, 2004, 2005. Martin decades Ferris was binnen Sinn veen, een van zijn belangrijkste adviseurs. Hij roemt zijn leider. man. leadership in his time to Republicans." Adams was een vredestichter, zegt hij. Samen trokken ze in de jaren 90 naar Downing Street, het hol van de leeuw. Ze spraken met de regering van Tony Blair. Tot dan toe altijd de aartsvijand. Op building new ties between the people of Britain and Ireland, and we will be conveying all of this Mr. Blair and listening to of the future. En ze vroegen: build a hope spel. De IRA wilde lang niets weten van onderhandelingen met de Britten. Zij geloofden nog altijd in de gewapende strijd. There was respect, I think, coming from the British government that I didn't think. Maar Blair had respect voor ons, zegt Ferris. Dat merkte je in die gesprekken. Ook de Britten wilden een oplossing. In particular that Tony Blair, as a British Prime Minister, uh, wanted a solution. En tijdens die onderhandelingen wist Adams de IRA ervan te overtuigen dat ze de gewapende strijd moesten stoppen. Dat is tegelijk ook zijn belangrijkste politieke prestatie, zegt Ferris. And I think that's, that, that's really his legacy that he was able to do that to take the gun out Irish Republican politics. Het een effort van this shambles as a cheerful bar. Maar veel Britten kijken totaal anders naar Adams. De IRA pleegde in de jaren 70, 80 en 90 tientallen aanslagen in Groot-Brittannië. Climax tijdens de IRA-campagne in 1974 is de aanslag op een pub in Birmingham. Er vallen 21 doden en 160 gewonden. De aanslag in Birmingham in 1974 was de bloedigste. Een van de slachtoffers toen was de 18-jarige Maxine. En haar zus Julie, inmiddels 55, die heeft in haar huis in Birmingham nog altijd veel foto's van haar zusje op de schouw staan. She was a real kind, fun-loving young girl. Ze had een life leven voor haar. En Julie ziet Jerry Adams als iemand die mede verantwoordelijk is voor de terreur. He is the very antithesis of a peacemaker, because to hide the toxic. Hij heeft de IRA altijd verdedigd, zegt ze. En hij hielp ook met het verbergen van hun giftige geschiedenis. Hij is juist het tegenovergestelde van een vredestichter. De daders van de aanslag in Birmingham zijn nooit gepakt. En Julie gaat ervan uit dat Adams meer over ze moet weten. Of course they know. There's no way on earth that he could be the president of the political wing of the IRA, which is Sinn Fein. And not be aware. Natuurlijk weet hij meer, zegt ze. He has a, he has one legacy. He's done nothing for victims to us and to thousands. That is his legacy. Maar Adams zelf heeft alle betrokkenheid bij het terreur en bij de IRA altijd ontkend. In my my position has been consistent that I was not a member of the IRA. But I've never distanced myself van de IRA. Well, that's the issue. So IRA. that's. Were you never tempted to join? No, no, I wasn't, no. En daarmee blijft zijn erfenis omstreden. Hij was cruciaal voor de vrede in Noord-Ierland... maar voor veel Britten kleeft aan hem altijd de medeplichtigheid aan terreur. Dat was onze correspondent Tim de Wit. Vanmiddag neemt Adams op een speciale conferentie in Dublin... afscheid van Sinn Féin. 14 minuten over zeven. Uh, wij gaan eens kijken naar de zaterdagochtendkranten. Daar staat veel over de Olympische Spelen. En natuurlijk uh, daarover zometeen meer. Want uh, Gio Lippen zit al voor ons klaar in uh, Gangnam. En maar eerst... Uh... Uh, wat staat er allemaal in? Die slot. Ja, het andere nieuws uit de kranten. Volgens De Telegraaf gaat de Nederlandse recherche de grens over. Om de cocaïnesmokkel naar Nederland aan te pakken... gaan Nederlandse rechercheurs samenwerken met collega's uit de Verenigde Staten. Doelwit zijn drugsbronnen uit Colombia. Zo hoopt de politie het drugsprobleem bij de bron aan te pakken. Afgelopen twee jaar werd in totaal zo'n 80.000 kilo cocaïne onderschept in Nederland. De Volkskrant meldt dat de extra investeringen in de verpleeghuiszorg ter discussie staan. In de vorige kabinetsperiode is afgesproken dat er 2,1 miljard euro naar de verpleeghuizen gaat om daar de zorg te verbeteren. Bronnen van de krant verwachten dat die investeringen voor een deel worden teruggedraaid. Dat komt omdat momenteel de normen van de personeelsbezetting in de verpleeghuizen worden aangepast. Daardoor zouden de kosten minder hoog uitvallen. Zeker veertig lokale afdelingen van de PvdA... doen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen mee onder een andere naam... schrijft Trouw in Kranendonk bijvoorbeeld. In Brabant doet de PvdA op 21 maart mee onder de naam ProZes. Ja. En in Asten heeft de lokale PvdA zichzelf omgedoopt in PGA. Het is allemaal omdat deze afdelingen last hebben van de naam PvdA... die naam is te Haags in de regio... Voor de PvdA blijven deze afdelingen met een andere naam... toch gewoon deel van de partij en krijgen ook gewoon ondersteuning. Een NRC meldt dat de verkoop van het voormalige kantoorgebouw... van het CBS in Heerlen niet volgens de regels is verlopen. De ambtenaar die de verkoop afhandelde was voor die verkoop... adviseur van de projectontwikkelaar die het pand kocht. En dat is in strijd met de regels. De verkoop van het CBS-pand in 2012 werd veel verwacht. Het moest een duurzame, creatieve broedplaats voor heerlen worden. Daar is zes jaar later nauwelijks iets van terechtgekomen. Want er zitten vooral overheidsdiensten in het pand. En al te groen is het ook niet. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang에서 is een Olympisch nieuws met Geo Olympics. De eerste echte sportdag van de Olympische Winterspelen. Met meteen een bomvol programma en veel Nederlanders die in actie komen. We gaan gelijk schakelen met Gangnung, met de Olympische schaatshal. Gio Lippes, goeiemorgen. Goeiemorgen Winfried. Ja, dit wordt jou thuis de komende weken, toch? Ja, ja, ja, zeker. En uh, het valt mee met de uh, temperaturen. Want we hadden ons er het ergste van voorgesteld. Hè, maar net als gisteren bij die openingsceremonie uh, waren we op het allerergste voorbereid. Dikke jassen. Ja. Thermo-ondergoed. Maar het is eigenlijk buiten niet eens zo koud. Een gaatje of 7. Zonnetje schijnt. En hier in die hal zitten we hoog en droog ja. en vooral ook redelijk warm. Uh, even een schets van het plekje voor de komende week. Ik zit nu op het radio en tv-platform. Mm -hmm. Daar komen onze live uitzendingen van het Schaatsen vandaan. En het is lekker ruim met een prachtig uitzicht op de baan. Dus dat gaan we zeker volhouden de komende weken. En hang jij dan ook nog een foto? Of van thuis op, of zo, of, of iets speciaals? Maar <laughs> doe je nog om het nee, een or, beetje nee, aan? Nee, huis nee, te maken. nee, nee, nee. Nee, gewoon. Het blijft uh, werk. En ja. het is gewoon een schaatsal en het ziet er prachtig ja, uit. Okay. Het <laughs> um, um, ja, is gelijk sportnieuws en helaas slecht nieuws. Niek van der Velden. Ja, het, het is misgegaan bij de laatste training... nog voordat het echte werk begon op het onderdeel sloopstyle. Nou, Nick van der Velden, met 17 jaar de jongste in de ploeg... die ging hard onderuit, viel ongelukkig op zijn schouder. Nou, meteen einde verhaal voor vandaag. Nou, Edwin Cornelissen is voor ons de man die het snowboarden volgt. Edwin, uh, wat is eigenlijk het laatste nieuws... over die blessure van Nick van der Velden? Ja, het laatste nieuws is zojuist binnengekomen van NOC-NSF. De hoop was aanvankelijk dat het wellicht alleen maar een schouder uit de kom zou zijn. Maar het blijkt allemaal veel erger te zijn. Hij heeft een zware breuk van zijn rechter bovenarm opgelopen. Hoi. Betekent dat hij vanmiddag geopereerd gaat worden in het ziekenhuis in Gangneung. En dat hij nog zeker een nacht in het ziekenhuis moet blijven. Kees Rijn van de Hogeband, de chefarts van NOC-NSF, die zegt... naar verwachting zal Niek ergens de komende week naar huis in Nederland kunnen reizen. Het is nu binnen twaalf uur na zijn val te vroeg om iets te zeggen over de genezing. Dat dat betekent dus dat iedere hoop dat hij wellicht nog fit zou kunnen worden voor de Big Air... die later dit Olympisch toernooi op het programma staat, dat die hoop vervlogen is. Ja, dus een enorme teleurstelling voor die jonge jongen. Heeft hij al gereageerd? Uh, nou, hij heeft alleen op uh, Instagram uh, wat uh, gepost. En uh, daar was de strekking van uh, ja, dat het uh, uh, einde verhaal was... in ieder geval voor vandaag. En dat hij onderweg was naar het ziekenhuis. Uh, ik begreep ook dat hij uh, zijn zus had gesproken vanuit de ambulance. Daar meldt uh, de Telegraaf wat over. Uh, die zus die zit in Nederland en die had direct contact opgenomen... geschrokken als hij was door uh, die val van haar broer. En uh, daarin zei Niek dat hij in die ambulance... wat een uur naar het ziekenhuis moest rijden... dat hij pijnstilling had gekregen. Maar dat hij wel positief gestemd was. dus zus zegt, je weet... Uh, dat hij zei, je weet hoe het is. En uh, ik kom hier altijd sterker uit. Dus ja, als je die woorden zo woog... dan uh, zou je denken van, uh, hij was nog uh, wel positief en uh, hij hoopte misschien dan toch nog op die big air. Maar de praktijk is toch anders. En dat is inderdaad een uh, grote teleurstelling voor deze jongen die debuteert op 17-jarige leeftijd op de Olympische Spelen. En hier eigenlijk zonder grote verwachtingen naartoe kwam. Want ja, hij had alles gericht op de Olympische Spelen van 2022. Dat was zijn grote doel. En dat hij zich nu al plaatste, was ook ook voor hem wel een verrassing. Maar als je er toch bent, zei hij eerder al... dan wil je toch wel het beste uit jezelf halen. En die kans is hem dus niet gegund. Nou, Edwin het... Cornelissen, dankjewel voor dit moment. Een teleurstelling dus voor de Nederlanders... Ja. meteen al de eerste deelnemer die in actie komt, dus uitgevallen. Ja, ja jammer zeg. Wellicht goed nieuws straks met het short track en schaatsen. Wat, wat, wat gaan we verwachten? Ja, het is bijna te veel om op te noemen. We gaan uh, zo meteen shorttracken. Dat begint om tien over elf jullie tijd. Uh, met een hele hoop Nederlandse deelnemers daar gaan we straks over praten in het uh, volgende uur. Dat is natuurlijk ook lange baanschaatsen. De 3000 meter bij de vrouwen vanaf uh, 12 uur. En daar ook drie Nederlandse deelnemers. En ook daar gaan we zo meteen, dus in het volgende blok gaan we daar uitgebreid over schaatsen. Ja, wij moeten er nog even aan wennen. Hè. Wij zitten natuurlijk nog vroeg in de ochtend hier. Uh, het is daar natuurlijk al een drukte van je welste. Wat, wat gebeurt er om je heen eigenlijk in die schaatshal? Ja, er is hier vanochtend uh, bij jullie in de nacht dus... Uh, nog getraind, zo ongeveer iedereen op het ijs. Heel veel oranje ook. En Steven Dalebout uh, is de man die voor ons de interviews en de reportages maakt uh, rond het schaatsen. Nou, die is inmiddels ook aangeschoven. Steven, wat is eigenlijk het verhaal van de training van vanochtend? Nou, dat, het, het, het was, uh, kijk, wie er op het ijs stonden, dat waren de drie-kilometer-rijders. de rijdt Wus, de Jong en acht voor Nederland. Nou, Wus, de Jong, uh, die rijden bij elkaar in de ploeg. En die rijden dan een totaal individuele voorbereiding eigenlijk. Dus die rijden niet met elkaar, maar die, doen helemaal, die gaan helemaal een eigen weg. Uh, Wus ging nog voor één uur lokale tijd hier het uh, ijs op. Terwijl het eigenlijk pas om één uur kon. Maar die was al een kwartiertje eerder. reed helemaal in een eentje. Pikte nog, nou ja, niet helemaal, maar met nog uh, wat andere stuk of uh, vijf, zes... Pikte aan bij een Noors treintje. Um, en ja, de, de, de, de reed nog een paar rondjes op wedstrijdtempo. En later kwam pas Antoinette de Jong eh, ook het ijs op. Zij reed een paar rondjes. Praatte wat met de assistentcoach, met, met Olde Heuvel. En stapte vervolgens van het ijs af. Die deed eigenlijk veel minder in haar voorbereiding dan iedereen Wus deed. Twee totaal verschillende laatste trainingen dus. En ja, je kan je afvragen, waar zit dat verschil nou in? Ik vroeg het aan Rutger Thijssen, de coach van de twee. Heb oh, je goed gekeken dan? Want volgens mij uh, was Antoinette nog na iedereen van het ijs afgestapt. En Antoinette die heeft, die heeft bijna hetzelfde werk gedaan. Alleen, ze is ook veel later opgegaan, toch? Ja, die was er twee, drie rondjes later op. En uh, ze wilde er samen inrijden. Maar goed, dus ze moeten hun eigen tempo bepalen op, op zo'n dag als nu. We zijn uh, 364 dagen per jaar zijn we in een team. En één dag in het jaar, dan moeten ze hun eigen ritme maken... hun eigen, hun eigen tempo bepalen. En iedereen de tempo ligt gewoon net iets hoger dan in heel veel dingen... in handelen, als dat van ant -Vanette. En dan moeten ze gewoon, nou, gewoon zelf doen wat ze, wat ze beiden denken wat goed voor hen is. Ik keek naar Irene wust op de training. Ik dacht, ja, hier rijdt de winnaar rond. Klopt dat? Ja, geen idee. Ja, ja, weet ik niet. Snap je wat ik bedoel? Ik snap heel goed wat je bedoelt. En ik, en ik snap ook dat de hele wereld verwacht dat dat uh, weer eventjes gebeurt. Want het zijn de Spelen en iedereen weet hoe de Spelen werken. Maar het moet wel gebeuren. En je hebt ook met concurrentie te maken. Um, ik, heb, ik, ik durf het niet te zeggen. Ik ga geen voorspellingen doen. Ik, ik begrijp iedereen, dat iedereen... Het dat gaat ook om de manier waarop ze hier rondrijdt. Ja, tuurlijk, dat begrijp ik. En uh, gelukkig straalt ze dat uit... Een bepaalde zekerheid. En ik krijg je ook van je andere kanalen te horen van iedereen ah, ja, is vol zelfvertrouwen. En dan dat vind ik alleen maar heel mooi hoor. En daar ben ik ook heel blij mee. En, um, ik zal nooit zeggen, ja, dat denk ik ook natuurlijk. Omdat het uh, moet van het moment afhangen. En, en ik ga nogmaals, ik ga, ik ga geen voorspellingen doen. Nou, dat was Rutger Thijssen, dus de coach van Irene Wust en van Antoinette de Jong, die dus geen voorspellingen gaat doen. Nog even, de baan is nu leeg, Steven. Ja, ja, We serena, kijken echt rustig. op een prachtige, schitterende ijsvloer. Het ziet er echt helemaal schitterend uit. Maar wat gaat er zo meteen nog gebeuren voor die wedstrijd op de drie kilometer? Nou, er komt nog een training. Het eerste trainingsblok is dus geweest. Daar werd het uiteindelijk heel druk en nu is het weer helemaal rustig. Maar er komt nog een training en daar zal onder andere Sven Kramer gaan rijden... en Bob de Vries, die morgen zullen starten op de vijf kilometer... En dan, dan zou je zeggen, Jan Blokhuizen dan. Nou, die reed dus vanochtend in het ochtendblok. Dus die, uh, die groep heeft zich uh, opgesplitst wat dat betreft. Maar zometeen wordt het nog even druk. En uh, ja, dan uh, is het langzaamaan opwerken naar, uh, naar die wedstrijd van vanavond. Maar wat, wat ik vandaag toch wel vallend vond om te zien... ook bij die, bij die vrouwentraining, uh, van de drie kilometer dus... is dat wat te spelen met je kan doen. Hè? Wij, wat, ja, het is hier het is in een schaatshal. Die schaatshal was vorig jaar, waar, toen we hier waren met de WK-afstanden... niet zo heel erg bijzonder... En nu merk je gewoon dat hier de Olympische Spelen zijn. En dat zie je ook aan die schaatsers. En bij Irene wust echt... Zie je aan, die richt zich op en die, die gaat met het hoofd omhoog... en met de, met de borst vooruit. Dat, dat, dat, dat, dat is bij haar echt veel meer dan bij anderen. Rise to the occasion noemen ze dat. Dus echt gewoon dat Olympische gevoel. Ja, wij hebben het ook allemaal een beetje. De koorts begint langzaam een beetje te stijgen. <laughs> uh, nog een uurtje of vier dus, Winfried. En dan gaan we hier in de Olympic Oval ook echt los. En ik kan eerlijk gezegd niet wachten. Nee, ik hoor het. Uh, klinkt lekker zo, uh, Gio. Uh, dankjewel. En de rest van de jongens ook. Over een uur dan uh, schakelen we weer terug naar jullie. Daar in Gangdong. Ik ga even een plaat draaien. Ik was een tijdje niet hier op de zaterdagochtend... dus ik had uh, de kans niet om de volgende jongen te draaien... die ik wel hoorde naar aanleiding van het Eurosonic uh, Festival in Groningen. Daar stond hij. Hij komt uit Birmingham. Britse jongen en is heel goed. Dit is Unholy War. Jacob Banks. mm huh.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 Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of ga langs bij uw zelfstandig adviseur in de buurt. Bij Peugeot Professional doen we er alles aan om uw bedrijf in beweging te houden. Neem nou de Peugeot Boxer. Dat is een bedrijfsauto die alles in zich heeft om uw werk gemakkelijker te maken. Met de achteruitrijcamera bijvoorbeeld. Ideaal om zo'n grote bus te parkeren in de stad. U rijdt de Boxer en de andere Peugeot bedrijfsauto's al tegen een financial lease tarief van 0%. Kijk op peugeotprofessional.nl.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 Het is half acht, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Een Israëlisch F-16-gevechtsvliegtuig is neergehaald door Syrische luchtafweer. Dat gebeurde toen de Israëliërs aanvallen uitvoerden op verschillende doelen in Syrië. De twee piloten van het toestel konden het vliegtuig op tijd verlaten, meldt een legerwoordvoerder. De aanvallen van Israël waren een vergeldingsmaatregel vanwege een onbemand vliegtuigje dat vanuit Syrië naar Israël was gevlogen.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 En oud minister Vermeent heeft zich teruggetrokken uit zijn eigen uitgeverij. Dat gebeurde volgens de Volkskrant een dag na het optreden bij Nieuwsuur van Rian van Rijbroek, met wie Vermeent een boek over cybercrime schreef. Op haar optreden kwam veel kritiek omdat ze volgens deskundigen onwaarheden verkondigde. Bovendien bleek daarna het boek van Vermeent en van Rijbroek plagiaat te bevatten, waarna het uit de handel werd genomen. Het weer van weerplaza.nl het is bewolkt in Nederland en met name in het midden- en zuidwesten van het land komt ook mist voor. In het noordoosten vriest het nog enige tijd en daar kan het lokaal glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. In de loop van de ochtend stijgt de temperatuur en komen er vanuit het westen ook meer opklaringen. Vanmiddag is het dan zo'n 4 tot 6 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. In de loop van de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe en vannacht gaat het dan enige tijd regenen. Landinwaarts kan er ook sneeuw vallen en misschien dat het in het oosten en het noordoosten wel eventjes wit wordt. Maar later in de nacht wordt de lucht zachter en gaat de neerslag weer over in regen. Morgen zijn de perioden met zon en kan er ook nog een enkele bui vallen. Temperatuur ligt tussen de 5 en de 6 graden. De wind is stevig en waait uit het westen of zuidwesten. Overland is de wind vrij krachtig, aan zee kan de wind zelfs hard zijn. Volgende week blijft het wisselvallig met af en toe een winterse bui. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en multisens zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau.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 Slimmer starten met ondernemen begint bij ABN AMRO. Met de starterschecklist. Kijk op abnamro.nl starterschecklist. Vier minuten over half acht. U luistert naar het NWS Radio 1 journaal. Gisteravond in de Bali in Amsterdam... debatteerden fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Het was een debat alvast voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart... Tijdens het debat richtte D66-leider Alexander Pechtold... zijn pijlen op Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Pechtold zei dat Baudet en zijn twee partijgenoten... racistische uitspraken hebben gedaan. Klaver van GroenLinks, Asscher van de Partij van de Arbeid... Marijnissen van de SP vielen Pechtold bij. Puma van het CDA ergde zich aan de toon van het debat. Het werd al met al een tumultueuze avond. We hebben het nee, is... over integratie, racisme en discriminatie. En de laatste tijd is er behoorlijk wat aandacht geweest voor u als persoon. Ah, nu ga je weer demoniseren. Dan ja, gaan we jou Nee, oh, leugens over. Oh, Laat bel, over. Bel, oh Matteo, bel, oh Matteo. Niet weglopen. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor pianospel, Latijn spreken... en weet ik het allemaal niet, en verkleedpartijen. Wat maar bij Wilders weet ik wie ik tegenover me heb. Discrimineren op geloof. Maar u voegt daaraan bij... Wapens, geaardheid en ras. Wat en ik heb de citaten waanzin. klaar voor u. Wat meneer een leugens, wat een leugens. Meneer Baudet, even meneer Baudet een reactie graag. Wat een leugens. Meneer Baudet, en maak een punt. Het is zo erg dat niet alleen Alexander penthouse tot met dit soort verhalen aankomt zetten, maar ook de minister van Binnenlandse Zaken. En daarom hebben wij ook aangifte gedaan, wegens smaad en laster. Want dit dat is duidelijk. totaal buiten de orde. Wat is uw ik heb op het Pechtold. heel vaak verklaard dat wij niets te maken willen hebben met dit soort soort zaken, discriminatie, racisme, antisemitisme, mensen beoordelen op afkomst. Deze waanzin, deze demonisering moet nu stoppen. Meneer Pechtoot, ik, ik zie geen afstand. Ik heb gezegd dat naast geloof het gaat om geslacht, geaardheid en ras bij Baudet. Geslacht als je zegt dat vrouwen overmand moeten worden. Gezegd. Geaardheid wanneer je zegt dat een homoseksuele leraar... geweigerd mag worden, maar ook ontslagen mag worden. Gezegd, 2015 april. Punt. En ras afrikaniseert Europa. Heeft de intelligentie iets te maken met een volk of een ras? Meneer Baudet, meneer Baudet, dat is precies wat u heb. Dat stond er niet. Stond er niet. Nee, Hoe? Wat stond er wel volgens u, meneer okay. Baudet? Dames en heren, dames en heren. Wat stond ik voor snap, ik, snap, ik snap dat de gemoederen hoog oplopen. Want de demonisering die Alexander Peck heeft het Bello Matteo! Er is dus geen sprake van, nog eenmaal. dat ik, op Forum voor Democratie. mensen zou willen discrimineren. of Tim gaat het debat op een andere leiden. manier willen beoordelen. op basis van afkomst. Geen sprake ja, van. Als Amsterdammer wil ik best Thierry Baudet geloven. en zegt: ik ben geen racist en ik discrimineer niet.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 Ik vind het ook jammer dat zwarte mensen een laag IQ hebben. Dat heeft hij niet gezegd. Hij is daar. Jens, kom op het podium op. Deze leugens, deze laster. Deze eindeloze hey. blauwe okay, kul. Okay, in één okay. keer recht te zetten. Oké, okay, okay, okay. ik heb nooit gezien. Kijk, Nick Belt is de echt... echt blauwe kul. Het leugens. Leugens. leugens, punt van orde. Je kunt heel vaak leugens zeggen. Ja. Ja, ja. Maar doe dat. Wees aan de macht. Wees niet ja. zo'n huilie huili, huili met je aangifte. Flauwe kul, cool. neem het dan in terug. Wees een kerel, één keer, en niet huidige huidige okay, Ja, oké. <appijen> oké. Okay. Ik wel gespeelde morele huidige dus terwijl terwijl hij goed weet... weet dat het allemaal huidige is, het is, allemaal bedacht. Kijk, er is een verschil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 De rechten die maar, iemand heeft, de, de waarden ja. die iemand heeft in een samenleving. Natuurlijk, niet iedereen is precies hetzelfde, maar dat geeft toch helemaal niet. Ik heb tot nu toe inderdaad mijn mond gehouden. Um, want ik vind wat hier nu gebeurt, daar zojuist en hier, en ik, ik zeg dat echt een blamage voor de Nederlandse politiek. Het maakt het nog groter voor de wijze waarop wij in Nederland als democraten met elkaar omgaan. En ik vind dat heel erg. Mm -hmm. Want hier staat de gemeenteraadsverkiezingen aan te komen op 21 maart. Je gaat over de zorgen van al die mensen hier. Politici die daar proberen een antwoord op te geven. En het niveau van het gescheld is te laag. Dat gaan we niet meer oplossen ja, in een minuut, mevrouw Marijnissen. Het is best lastig hoor. Het is dus allemaal kibbelende stropdassen die allemaal zeggen dat ze het <laughs> van elkaar niet kunnen begrijpen. Nee, nee, oh, nee. nee. Um, Precies. Zo is Lilian. Ja, zo sleut uh, Lilian Marijnen gisteravond. Uh, af in de balie tijdens het debat. Daar dus. NOS Radio 1 Journaal. De Koreaanse ijshockeyers komen vandaag in actie op de Olympische Winterspelen. En dat zijn die uit het Zuiden en uit het Noorden. Samen in één ijshockeyteam. Nog geen maand geleden hoorden de Noord-Koreanen dat ze ook naar de Spelen zouden gaan. Veel hebben zich dus eigenlijk niet kunnen voorbereiden. En van die Noord-Koreanen weten we eigenlijk ook helemaal niet hoe ze het doen. Of ze het wel uh, goed kunnen. Want hoe sport je eigenlijk in een dictatuur? Ik heb het erover met uh, sporthistoricus Mariette Derks. Goedemorgen, mevrouw Goedemorgen. Derks. Goedemorgen. Ja, weet u dat een beetje, wat, wat de omstandigheden zijn van die sporters? In Noord-Korea? Nee, daar weet ik heel weinig van, en daar weten heel weinig, heel veel mensen heel weinig van. Dus we gaan een beetje kijken hoe de teams, het, hoe het team het samen doet. Ja. Maar we weten wel veel meer van uit onderzoek naar sport in dictaturen. Precies, ja. Want uh, hebben die het nou lastiger dan uh, sporten in een in een uh, nou ja, vrij land als Nederland? Nou, als je dat historisch bekijkt, um, zijn er eigenlijk verschillende antwoorden op mogelijk ehm um, eigenlijk op een bepaalde manier hebben ze het makkelijker gehad. Omdat er juist heel veel faciliteiten waren. Omdat veel dictaturen, en dan heb ik het bijvoorbeeld over de DDR... dat is een van de meest aansprekende voorbeelden, ja. na de oorlog... Um, er alles aan gelegen was om zichzelf als staat heel groot te maken... en te legitimeren door grote sportsuccessen te creëren. En daar heel veel geld in heeft geïnvesteerd. Ja. En enorme prestaties opleverde, Zeker, ja. Overigens soms wel onder invloed van doping bleek later, maar toch. Um, uh, allemaal omdat het ook te maken had met natuurlijk de verheerlijking van de staat. Uh, die heel belangrijk is in die landen. Ja, dus je ziet dan dat de die mensen die al op heel jonge leeftijd... werden geselecteerd voor bepaalde sporten. Hè, er was, was echt aandacht om uit te blinken in bepaalde sporten. Zwemmen, bijvoorbeeld atletiek. Daar werden kinderen al heel vroeg voor geselecteerd... Iets dat overigens nu in heel veel landen gebeurt, bijvoorbeeld ook in Zuid-Korea. Um, maar die kinderen werden dus in, in internaten ondergebracht, waar ze echt geschoold werden in de ideologie van de staat en daarnaast een zeer gedegen sportopleiding kregen. Ja. Zodat hoofd en hart zeg maar, op de goede manier en, en lijf op de goede manier gericht waren. Ja. Hebben we op een of andere manier iets geleerd van. China doet het natuurlijk ook al heel lang op die manier. Ja. Van die landen die het op die manier doen. En we hebben dingen overgenomen. Ja, dat is dan eigenlijk de ironie. Hè? We zijn zeker in het Westen vaak geneigd om dit soort systemen dan weg te zetten. Van Dat was totalitair en zo moest het allemaal niet. Maar eigenlijk zie je dat de manier waarop sport wordt bejegend... in heel veel landen op dit moment eigenlijk heel veel daarvan overgenomen heeft. De kennis de techniek, uh -huh. uh, het centraal trainen bijvoorbeeld... Dat, dat is heel erg daarvan afgeleid. Ja, we gaan allemaal maar, naar Papendal. Hè? We moeten allemaal ja, onder echt. één trainer en onder Zeker. één uh, chef de mission werken. En in de jaren zeventig werd er in de Nederlandse pers... toch ook wel gekeken naar, naar de DDR als... nou, hoe doen ze dat daar? En de techniek en de voeding en de... De trainingsleer, dat waren dingen waar men toch best wel ook bewondering voor had. En later kwam daar dat dopingverhaal bij en toen werd het natuurlijk een stuk minder. Maar veel eh, voormalige Oost-Duitse trainers zijn na de val van de muur... ook eh, naar andere landen uitgeweken en hebben daar hun carrière voortgezet... met de kennis die ze hadden en ze waren zeer welkom. Ja. Um, nou zijn er, om toch nog even terug te gaan naar Noord-Korea... twijfels over uh, de goede bedoelingen van Noord-Korea... Um, is het eigenlijk allemaal wel zo oprecht? Of gebruikt Korea de spelen om het imago op te poetsen? Ja die vragen zijn natuurlijk terecht. Want het zou niet de eerste keer zijn dat die spelen gebruikt worden voor politieke doeleinden. Nee, ik. In die zin verbaas me de discussie een beetje. Alsof dit nu voor het eerst gebeurt. Maar al sinds um, het begin van sport, en zeker sinds het begin van de Olympische Spelen, is die sport en is politiek. Uh, dat, dat, is, dat is heel sterk ver, verknoopt met elkaar. Ik bedoel, Griekenland dat in 1896 voor het eerst de Olympische Spelen van de moderne tijd organiseerde. Daar was ook een politiek bij betrokken. Daar was het Koningshuis bij betrokken. Die Spelen werden ingezet om het nieuwe eh, Griekenland voor te stellen. En sindsdien is het eigenlijk nooit anders geweest. Allerlei politieke conflicten hebben rond de Spelen bestaan. Landen willen zich profileren door Spelen te organiseren... Dus eigenlijk kun je zeggen, het zou eerder um, naïef zijn... om te denken dat die twee niets met elkaar te hmm. maken hebben gehad. Want het is altijd eigenlijk in de hele 20e eeuw, 21e eeuw zo geweest. Ja, we, we kennen natuurlijk het voorbeeld van Hitler-Duitsland. Duits we kijken dan naar dat, naar dat soort dictaturen. Maar eigenlijk elke editie wordt gebruikt. Mag elke editie, dat zo zeggen? Maar, natuurlijk. Ja, de Verenigde Staten wil niet voor niets zo graag... telkens weer de Olympische Spelen organiseren... om zichzelf als land ook op de kaart te zetten. Dus... Ja, je moet niet alleen naar dictaturen kijken om eh, dan die koppeling tussen sport en politiek te, te, te, ja, te onderschrijven. Dat is ja. gewoon niet zo. Hielp het ook elke keer? Uh, ja, laten we toch maar even uh, Hitler uh, nemen als voorbeeld. Uh, ja. Hoe waren de reacties achteraf? Had, uh, was zijn imago in het buitenland toch een beetje opgekrikt na die Spelen? Ja, zeker. zeker hè? Dus niet na de oorlog. Hè? Toen kwam, zat er een oorlog tussen. Maar net na die Spelen, uh, kijk maar naar Nederlandse krant... was over het algemeen de stemming heel positief... dat ja. het buiten, gewoon Goed georganiseerd was. en nou, Er was eigenlijk een enkele kritische journalist, maar de boventoon werd gevormd door mensen die erg onder de indruk waren van wat het regime daar allemaal gepresteerd had. Ja. Dus het werkt, ja, het werkt. En, en daarom wordt het ook zo vaak ja, gekopieerd. Precies. Uh, uh, het lijkt me ook een kans voor die sporters die dan onder zo'n dictatuur uh, opgroeien en daar ook uh, een onderdeel van zijn, uh, om, om te ontvluchten. Dat, dat gebeurt ook wel eens, toch? Ja, zeker. Als ze dan in het dus, buitenland het, zijn. Het is heel ingewikkeld. Als je Weer even DDR als voorbeeld. Um, voor sommigen was dat een manier om uh, allerlei privileges te krijgen. Of in ieder geval hun familie allerlei privileges te laten krijgen. Dus het was een bevoorrechte positie. En zeker als je in het systeem geloofde, was dat eigenlijk ja, voor sommigen heel oké. Okay. Voor anderen was het heel ingewikkeld. Ze waren het niet eens met die, met die politiek of met, de, met gebrek aan vrijheid. Of met de druk die op ze gelegd werd. Want er werd heel veel van ze verwacht... En je ziet dan dat uh, in de loop van, van, de, van de jaren... zijn zo ongeveer kleine 200 sporters, um, ook trainers, soms ook uh, artsen... zijn achtergebleven bij toernooien in het buitenland. Dus die zijn niet meer teruggekeerd. Met allerlei gevolgen van dien. Dan werd vaak hun familie onder druk gezet. Sommigen zijn dan toch weer teruggekomen. Ja. Dus uh, het was een heel ingewikkelde manier van leven in dat systeem. Ja. Als sporter. Ja, het klinkt makkelijk, maar is het zeker niet. Zeker niet. Mevrouw Derks, dank u wel. Graag gedaan. Kort voor acht, uh, Sportnieuws, Bieselon. Op de eerste Olympische wedstrijddag staan de voorpagina's van de Telegraaf en het AD helemaal in het teken van Team NL. Goudkoord staat er in goudkleurige hoofdletters op de voorpagina van de Telegraaf met daarbij een nuchter citaat van shorttracker Shinky Knecht. Ik vind het wel grappig dat iedereen mij als de grote favoriet ziet, zegt hij. Het AD-kopt winnen is belangrijker dan meedoen... boven de portretten van Irene Wust, Sven Kramer en Shinky Knecht. Samuel Armenteros gaat in Amerika voetballen. De spits wordt door Portland Timbers ingehuurd... van het Italiaanse Benevento. In Amerika begint volgende maand het nieuwe seizoen... en dat is de redding voor de spits. Hij wilde namelijk eigenlijk bij FC Utrecht gaan voetballen... maar dat zou de derde club in één seizoen zijn voor de spits... en dat mag niet. Roger Vederer speelt volgende week tijdens het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam... in de eerste ronde tegen een qualifier. Wie dat wordt, wordt dit weekend duidelijk. De eerste ronde kent ook een Nederlandse onderrondje. Robin Haase speelt tegen Timo de Bakker. En Jan Siemerink wordt teammanager bij Ajax. De oud volgt Cerk Smeets op... die hem deze maand technisch directeur bij de Nederlandse Honkbalbond is geworden... Simering groeide op in de tenniswereld... maar heeft een voorliefde voor Ajax... en belde in zijn jonge jaren altijd naar huis voor de uitslag. Ja, dat weet ik nog. Ja, dat was toen in die tijd nog. Want toen had je geen computers, geen mobiele telefoons. En uh, belde je gewoon collect call naar huis... om te horen wat alle uitslagen waren. En dan zaten we ergens anders in de wereld met andere tennissers... waarvan de één voor PSV was, de tweede voor Feyenoord... en de derde voor Ajax. En dan... Uh, dan dan weer de uitslagen met elkaar door... en dan werd er of gelachen of er werd getreurd. Ach, wat een mooi verhaal. <laughs> um, wij gaan door met een mooi verhaal. Want een bijzonder moment gisteren... bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen. Ghana kwam het stadion binnen. Ik weet niet of je het gezien heeft. De enige atleet en vlaggedrager van het land is Aquasi Frimpong. Hij groeide op in Nederland... en droomde zijn hele leven al van deelname aan de Olympische Spelen. Hij probeerde het met atletiek en met bobsleeën... maar dat mislukte tot hij twee jaar geleden met skeleton begon. Verslaggever Josephine Trey ging kijken bij de training in Pyeongchang. Vandaag mogen de skeletonners voor het eerst de baan op. Dezelfde baan wordt gebruikt als ze bij het bobsleeën. Met zo'n twee minuten tussenpauze wordt een aanloopje genomen. En dan op de buik, op de slee... Zoeven ze naar beneden de bocht door. Aquatie Frimpong staat ook te kijken. Ik ga gewoon lekker slayen en kijken waar, waar, ik, waar ik veel fouten maak. Waar ik op moet focussen. En dan ga ik met coach uh, later daarover hebben. Geboren is hij in Ghana. Maar opgegroeid in Nederland... Ja, mijn doel hier in Zuid-Korea is heel simpel. Eerst is barrière breken. Als donkere man uh, laten zien dat ik ook kan Het Dus de uh, eerste keer dat een Ghanaese atleet meedoet met uh, skeleton. En tweede winterspelen atleet ooit. Het is voor hem een Olympische droom die uitkomt. Ja. Ja, ik ben hartstikke blij uh, hartstikke... en enthousiast. Uh, het is ja, een beetje zenuwachtig, 15 jaar droom ik hiervan. Het is uh, prachtig om hier te zijn. Maar ik ben ook gewoon een scout en atleet. Ik ben gewoon een topsporter en ik wil ook gewoon het beste uit mezelf halen. Dus ik moet gewoon wel de focus houden. Ondertussen lopen we even naar boven. Want je hebt wel eerder geprobeerd om mee te doen aan de Olympische Spelen. Nee, dat klopt. Dit is uh, mijn derde keer. Ja, eerst met atletiek in 2012, vanwege een peesblessure niet gehaald. In uh, 2014 met Bob Slee ook niet gehaald. En uh, moest maar door blijven knokken. En uh, nogmaals, Amsterdam is heldhaftig, vastberaden, gewoon doorgaan. En dat is nu wel gelukt. Ja, want je zegt Amsterdam, Zuidoost, kom je vandaan. Maar je staat hier, voor Ghana. Nou, ik sta hier, voor Ghana, daar ben ik geboren. En het is een, een mooi moment om mijn land ook wat te laten zien. Die jongeren in Ghana inspireren is ook iets moois dat ik kan laten zien. Wat ook meespeelt, is dat om door voor Ghana uit te komen... Hij niet hoeft te voldoen aan de strenge eisen van NOC, NSF. En uh, nou, nu is het scheepsleid, nu is het gelukt. En nu uh, gaan we gewoon laten zien dat ik een Olympisch atleet ben. Dan is Aquasi aan de beurt. Pak zijn slee, springt zich nog eventjes warm. Je ziet hem bij de start de baan visualiseren met zijn hand. Bochtje naar links, bochtje naar rechts... Opperste concentratie natuurlijk. Op zijn helmen grote leeuw getekend. Hij trekt wel meer bekijks dan de andere atleten. Ook Koreaanse cameraploegen staan klaar om hem te filmen. gaat door zijn hurken staan. En zoef! Als een speer naar beneden door de bocht. En dan loop ik naar beneden naar de finish om hem even op te vangen natuurlijk na de race. Hey. Thank you. <laughs> het was uh, toch wel een lekker gevoel. Um, de baan was uh, lekker super. Het was niet moeilijk om af te dalen. Het was geen moeilijke baan, het was geen gevaarlijke baan. Uh, maar het is beter gaan dan ik dacht eigenlijk. Had je nou... Toch liever met een bobsleider afgegaan? Nee, om eerlijk te zijn ben ik echt blij om met Skel te doen. Want ik heb mijn eigen droom in hand. Ik heb mijn eigen leven in hand. Uh, door, uh, door headfirst te gaan. Um, bij bobslider dat ik 18 in, kon ik helemaal niks zien. Dus uh, dit, is, dit, dit, dit is goed voor mij. Het is net als atletiek. Ik heb het gewoon in, in eigen handen. Ik moet gewoon in de, in de baan blijven. Ja. Hey, bij de start zag ik het al. Veel bekijks heb je hier. Hè? Nu ook hier allemaal cameraploegen. Koreaanse, Amerikaanse. Ja. Wat vind je ervan dat je zo in de spotlight staat? Ja, de spotlight is oké okay om het verhaal te vertellen. Want het is belangrijk om dat mee te geven aan iedereen die, uh, die, die ook wil, uh, durft te dromen. Weet je? Het is wel heel belangrijk dat het verhaal verteld wordt. Dus je hebt een droom en heel vaak laten mensen hun droom vallen vanwege een, een, een, ja, een situatie dat gebeurt. Dat is oké, okay, maar uh, vallen en opstaan en doorgaan. Die Olympische droom is begonnen. Het is officieel begonnen vandaag, heerlijk hè? Wordt die <laughs> afgesloten met een medaille? Nou, medaille weet ik niet, absoluut niet. Ik bedoel, ik ben hier om te laten zien dat ik het ook kan. Uh, maar mijn doel is 2022 medaille pakken voor, voor Ghana. En nu wil ik gewoon, ja, gewoon lekker meedoen. Ik ben voor Ghana dit jaar. En voor team Aquatie, Donderdag dan, uh, gaat hij naar beneden. Dan is de skeletonwedstrijd van Aquatie Frimpong dus. Het is uh, even voor acht. Um, we zijn er tegenwoordig wel een beetje aan gewend. Schilderijen die een hele wand in het museum beslaan. Of uh, zaalvullende sculpturen. Maar in 1935, toen het Museum Boymans van Beuningen werd geopend... was dat nog redelijk ongebruikelijk. De zalen van het oude deel van het museum... zijn dan ook eigenlijk niet geschikt voor die grote werken. Maar vandaag opent een speciale tentoonstelling... in het nieuwe deel van het museum en dat heet Kunst van Formaat. De tentoonstelling is samengesteld door gastconservator Karel Blotkamp. Goedemorgen, meneer Blotkamp. Goedemorgen. Um, hoe kwam u op het idee om zo'n um, XL, extra large een toonstelling te maken? Uh, het is eigenlijk al meer dan een jaar geleden ontstaan, uh, het idee. En dat was gewoon annex aan de opstelling van de totale collectie die ik mocht maken... en die dus de hele oudbouw beslaat, de hele eerste verdieping van de oudbouw... dat zijn 39 zalen. En ik had toen al ja, gemerkt dat met uh, nadruk op moderne kunst die ik wilde leggen... Mm -hmm. uh, een heleboel dingen die ik erin zou willen laten zien niet konden. Dus ik had toen al voorgesteld om bij de opening... dat is afgelopen is al geweest... Mm -hmm. om uh, dan een, een extra tentoonstelling van die grote formaten te maken in een nieuwbouw. Daar was op dat moment geen uh, plek voor in het... Uh, programma van de tentoonstellingen. Maar nu was er wel plek ja. voor, dus we hebben we toen op termijn uh, het alsnog nog uh, kunnen uitvoeren. Ja, letterlijk ook uh, plek voor. He, wat, wat zal er nou uh, te zien zijn wat u eerder nog niet kwijt kon? kon? Um, ja, dat varieert van, uh, van een Karel Appel van 2,5 bij 3,5 tot een, uh, een recent werk van een Californische kunstenaar Jim Shaw, die gebruikt uh, theaterdoeken, decordoeken... van. Uh, vaak nogal inferieure uh, kwaliteit in termen van het beeld... maar die bewerkt hij heel sterk, die schildert hij opnieuw. Mm -hmm. En um, dat is een doek uh, van een paar jaar geleden... en dat meet iets van 6 bij 13 meter of zo. Ja, okay. ja dat is natuurlijk ondoenlijk. Ja. Um, uh, soms was het puur technisch nageleefd... dat niet eens door de deuropening zou kunnen in het oude gebouw... maar uh, in ieder geval ook... Voor het oog is het dan veel te knallend en te groot. En, en ook vaak te groot voor de muren. Dus. Ja. Uh, wanneer is dit eigenlijk in zwang geraakt, die, die grote stukken? Of is dat ook iets wat in, in het verleden al veel gebeurde? Ik bedoel, Jawel, we kennen wel, natuurlijk toch wel een, een aantal een voorbeelden. Maar... Van, het is wel van alle tijden. Want uh, als je denkt aan uh, kerken, zeker de grote Kathedralen en zo. En stadhuizen. Dan is er door de eeuwen heen. door kerk en staat. Uh, in opdracht. wel het nodige gemaakt. op heel groot formaat. En vooral toen. eenmaal het schilderen uh, op hout werd vervangen. door schilderen op doek. Hè, dan kun je ook nog de lappen maken en zo. Dus het bestaat al eeuwen. maar toch wel heel erg binnen die condities. En dat kunstenaars het in hun. Voor eigen risico en op eigen initiatief deden, is eigenlijk vooral in de 19e eeuw in zwang geraakt. Ook al dus al lang genoeg geleden. Toen um, in Frankrijk de salons, de jaarlijkse tentoonstellingen, werden gehouden, waar duizenden werken hingen. En als je dan een beetje in de kijker wilde spelen, dan maakte hij het voor vijf meter. Je moest ook nog toegang ertoe krijgen. Ja. met zo'n grote lap. Maar dus dat. Het is in de loop der tijden wel herhaaldelijk gedaan. Ook Monet en zo, die heeft ook schilderijen van 6 meter gemaakt. Sorry. Of van tien meter. Dus. Ja. Uh, dus, maar het is wel een grote uitzondering geweest, toch, tot aan ongeveer de Tweede Wereldoorlog. En daarna neemt het sterk toe. Amerikanen die enorme doeken maken. Barnett Newman en zo. En, en, en uw, uw pronkstuk? Uh, pronkstuk, ja, dat is zo moeilijk te zeggen. Ik vind eigenlijk. Ik, ik heb wel een soort favoriet uh, zaal, want het is het toch in opgedeeld in uh, in stukken, vier stukken, in tijdsperioden. ook. En ik vind vooral zo de tweede helft jaren zestig en vroege jaren zeventig. Dat is ook wel jeugdsentiment voor Dat vind ik het mooiste geworden. Dat is zo minimal art, uh, sculpturen uit de de Italiaanse kunst met de arme materialen. Conceptuele kunst bij elkaar zo. En dat vind ik het mooiste geheel. Als ja. geheel. Minimal art, toch uh, grappig binnen dit, uh, dit thema. Toch uh, tot slot een vraag die u waarschijnlijk nog uh, vaak zult krijgen of al gekregen heeft. In de kunst, uh, is groot altijd beter? Nee, maar het is wel zo dat toch opvallend veel kunstenaars. een soort ambitie hadden om, om met een groot formaat iets heel bijzonders neer te zetten. Een, een meesterwerk te scheppen. Ik heb ooit een, een, een naïeve kunstenaar ontmoet en die zei doodserieus dat hij met steeds grotere formaten bezig was. En dat als die werkte, de grootte van de nachtwacht zou hebben gemaakt, dan was zijn taak op aarde volbracht. Zo uh, <laughs> zei hij het. Dus het heeft, ook wel, het heeft ook wel inhoudelijke kanten. Het is gedeeltelijk vertoon en gedeeltelijk heeft het ook inhoudelijke redenen... en doet me vaak wel extra zijn best. Vandaag uh, opent de tentoonstelling Kunst van Formaat... in het Museum Boijmans van Beuningen. Dus gastconversator, conservator, bedoel ik Karel Blotkamp... dank u voor dit gesprek.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 Nu bij Tele2, de Dit Wil-ik-week. Met 10 gig data en de iPhone 8 voor een genadeloos lage prijs. Check snel tele2.nl of ga naar de winkel voor alle absurde Dit Wil-ik-aanbiedingen. Een Volkswagen bedrijfswagen is niet de goedkoopste. Maar koop je zo'n goede bus, dan sta je niet vaak bij de garage. Kan je bouwen op een bewezen hoge restwaarde. En dan is er ook nog eens een slimme app die je zuiniger leert rijden. Alles bij elkaar opgeteld ben je met zo'n niet bepaald goedkope bedrijfswagen... zomaar goedkoper uit dan je zou denken. En dan rij je ook nog eens een echte Volkswagen. Volkswagen Bedrijfswagens. Onderaan de streep een slimme investering. En om je nu over de streep te trekken... extra voordeel op de caddy, transporter of krafter. En scherpe inraadpremies. Kom naar de dealer of kijk op Volkswagenbedrijfswagens.nl. Dit wil ik Unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs. Check tele2.nl slash zakelijk.